Max. Roger, seven, four, seven. Is ready for Roger. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het vierde uur van nachtvluchten van zaterdag 8 oktober 2011. Hierbij omroep Max op Radio 1. Straks zit hier de vitale vrouw Merel Lasseur. Over haar ga ik u dan alles vertellen. In het komende uur hoort u een aflevering van c S'Nachts. Harry Musquet, de zanger van de band Cubie and the Blizzards, overleed op 26 september aan de gevolgen van kanker. Blueslegende ontving een Edison voor de debuut LP Desolation, die in 1966 verscheen. In 2007 kreeg hij een gouden harp voor zijn hele oeuvre en werd hij ereburger van zijn geboortestad Assen. De culturele prijs van de provincie Drenthe had hij al sinds 1996 op zak... en in 2003 behaagde het de koningin om, het, om hem te benoemen... tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Warimuske is 70 jaar oud geworden. In 2006 was hij bij Martin Simek te gast... in de nu volgende bijdrage van de RVU. Terug dus naar het moment waarop presentator Simek... voordat hij zijn gast ontvangt, eerst nog iets kwijt wil over vooroordelen. Goedenacht luisteraars. Welkom bij Chimek's Nachts. Uh, een van de belangrijkste dingen die ik me voorneem... voor iedere interview is geen vooroordelen te hebben. Dat uh, heb ik jullie vaker verteld. En ik had ze jegens, mijn gast, van vannacht. Waarom had ik ze? Want ik kende hem eigenlijk niet. En waarom kende ik hem niet omdat ik dacht, blues in Nederland, dat is toch onzin? ik kan toch niet blues in Nederland, in Drenthe? Nou, dat, dat, daar moet ik echt mijn tijd niet aan verdoen. Dus, het is me totaal ontgaan dat dat gaande was in Nederland... en dat het nog altijd gaande is. En dat in Nederland een man bestaat die bij zijn leven al een legende is. Ik kon dat naam niet eens... En toen de redactie ermee kwam, was ik dus ook sceptisch. Toen ging ik me inlezen. En vandaag heb ik het gevoel dat we straks ontvangen... niet alleen een groot muzikant... want ik heb inmiddels ook uh, gezien en gehoord wat hij doet... maar dat we een mens ontvangen die in staat zal zijn... definitie van liefde, eigen definitie van liefde aan ons te onthullen. Misschien heb ik hem vroeger onderschat en nu... Overschat ik hem. Harry Mousquet. Wat denk je? Ja, dit is. Mag je dit is me. uw plaats. Zal ik je uh, zeggen of zal ik je zeggen? Zeg maar Harry. Zal ik, okay, Harry zeggen. Dank je wel. <laughs> ja, Dank je. Leuk om je te ontmoeten. Okay. Je hebt een pak aan. Je hebt een petje aan. Ja, nee, ik heb het pak uh, moest van mijn vriendin. want... Uh, <laughs> Doe je Nee, nee, nee, nee, Doe de jasje nee, nee. Weet je wat het is? Ik, uh, ik bekommer me niet zo veel over op, kleding. Nee. Maar uh, het, het ging een beetje te, te gek op laatst. Dus ik liep altijd in een oude ros, hoor. Ja. En toen zei ze: Je moet eens een keer een pak kopen, weet je wel? We hebben uh, direct twee gekocht. En ook en mooie schoenen. Uit Italië. Uit Italië. Nee, je Luca. Ziet, je ziet een beetje oud, moet ik zeggen, als de. Maffiabaas, nou, wat nou. pak betreft. Ja, ja, ja. Maar de, de hoofd is niet van maffiabaas. Ja, ja. Die is nog steeds van jezelf. Ja, ja. Ja. Gelukkig maar. Maar wil je niet die doen? Want het is ja, tamelijk warm, ja, ja. weet je. En waarom heb je een petje op, uh, de, oh, heb, heb op, he, op? Heb je lange haar? Nee, ik uh, ook gedeeltelijk kaal. Kaal? Oh, je bent gedeeltelijk... Maar ik heb al, van, van vroeger had ik altijd al hoeden op en petten. Aha. En uh, dat die kaalheid die mogen we niet oh, zien. Mag ja. je wel, had ik mij zien. Oh wat mooi, mag ik dat zien? Doe dat petje ook af. Petje ook af. Ook af. Nou, dat is. Maak mij allemaal niet uit. Ja, dat is prima. Heel goed. Ik heb mij net al geëxcuseerd bij de inleiding met luisteraars. Ik heb namelijk, ik kende je helemaal niet. Helemaal niet. En dat is schandalig. Omdat ik had een vooroordeel jegens Nederlandse blues. Want ik, waar, toen ik in Nederland kwam, hebben ze me opgeattendeerd. Wij hebben ook mooie, goede blues hier. Ja. Ik dacht, nou jongen, je moet, je, je moet van alles leren. En ga je een beetje verdiepen in Nederlandse blues. Dat kan toch helemaal niet? Hoe, hoe, nee, hoe, we, ko, hoe kan dat? Hoe komt blues in jou? Hoe komt blues in jou? Uh, ja, dat is een. Uh... Het is een lang verhaal, eigenlijk. Toen ik klein was. Ja, kijk, het is een verhaal. Mijn moeder had. Mijn vader zat de eerste jaren in de oorlog. Is hij krijgsgevangen geweest in Stuttgart? Mijn moeder, toen ik geboren werd, kreeg MS. De multiplier. Een Hele verveelde ziekte. De vrouw van onze drummer heeft dat op dit moment. En dat is heel erg tragisch. Dus die mensen, uh, toen kwam mijn vader uit de oorlog... zag ik een vreemde man voor mij staan. Uh, hij is nooit echt mijn vader geworden. Ik denk dat dat te maken heeft met die eerste vijf jaar dat ik hem niet gezien heb. En mijn moeder die werd ze slechter. Want het is toch een, een slopende ziekte. En die mensen die hadden natuurlijk uh, heel veel moeite om, uh, zich staan, om, om elkaar staande te houden. En wij wonen bij mijn grootmoeder in... En ja, ik moest natuurlijk mijzelf gedeeltelijk uh, redden. Want die mensen hadden natuurlijk uh, heel druk met elkaar... om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Want zo... Je was de enige uh, kind. Ik was daardoor enig. Want ze, enig. Ze is, uh, je moeder kon ook geen kinderen laten nee, precies, krijgen met die Nee, precies, ja, ja. Ja. ja. En uh, ja, doordat ik uh, op de... Op, middelbare school, op een gegeven moment vrienden kreeg uh, die uh, muziek maakten... Uh, kwam ik in een soort van Dixieland-band terecht. Weet je wel, traditioneel. Maar ik luisterde ook veel naar de radio. Dat is een oud bakkelieden radiootje. Dus uh, zo'n Philipsje met zo'n kieschaaltje erop. Met de Bero Münster en uh, je weet het al, Oude Valla en dat soort zenders. Maar dan kon je ook uh, de... De, de Voice of America's Jazz Hour. Ja, ja, ja dat weet ik. Weet je van... waarom ik dat weet? Ja. Want Wij, wij, luisteren, natuurlijk wij, wij luisteren natuurlijk ook, maar om andere redenen. Ja. Wij, wij hebben naar nieuws proberen te luisteren. Ja. Oude Vrije Wereld. Hè? Wij wilden ja. weten, hoe zit dat met dat, ja, so so doel... dat Sovjetrijk? Ja. Zou dat in elkaar donderen of niet? Maar jullie luisteren natuurlijk naar... Ja. naar de, hoe heette dat? De, de, de, de, The de Voice de, of America's vo Jazz Hour. Jazz hour. Ja. Ja. Maar het was, de Voice of America was een, een, zender, een propagandazender gericht op... Op het Oostblok. Ja. Dat er een heleboel uh, jazzmuzikanten, oudere jazzmuzikanten in het Oostblok. die hebben jazz leren spelen door. Klopt. Door, door die Willis Conover. Dat was een hele beroemde discogie. En die man hoorde. En daar hoorde ik voor het eerst hoorde ik, uh, John Lee Hooker. En daar werd ik door gegrepen. En zo toen ben, ja, ben ik die muziek ook gaan maken. De, de, de eerste, eerste uh, uh, song van hem die, die, die jou greep, weet je die nog? Ja. Dat... Dat zou ik niet meer precies weten wat, welke dat was, uh, maar welke kon het zijn? Nou, het zou, het zou ja, Hobo Blues kunnen, kunnen zijn, en, Het zou Boom Boom kunnen zijn, Het wa, zou When wa, My First Wife Left Me kunnen zijn. Waren de woorden belangrijk of was, was nou, het, het, het, de stemming? Het, het, ja, het geheel. Mm -hmm. En dat, dat, dat, uh, dat, was voor mij was dat een, uh, ja, een eye opener. En toen dacht ik van, uh, ik speelde toen in die decadent bent, maar bij ons in de buurt repeteerde ook een rock'n'roll bandje. En ik vond op een gegeven moment... die diksteden een, uh, een beetje vervelend worden. Want uh, ja, we speelden dan altijd voor uh, schoolfeesten... of voor van die uh, VVD-feesten, weet je wel. Bij de jongens met dan die uh, dazen om en een sherry in de hand en zo. En dat vond ik toch op een gegeven moment niet meer leuk. Yeah. <laughs> dat vond ik een beetje te square worden en zo. Mm -hmm. Dus wij gingen gewoon uh, iets anders doen. En uh, die jongens die speelden eerst een ander repertoire. Maar langzamerhand heb ik daar... Die bluesmuziek ingebracht. En uh, ja, dat, dat wilde in het begin niemand horen, weet je wel. We, we speelden voor twee mensen, op het biljart en we speelden voor twee mensen. En die, die sloegen hem best beste Jenever achterover, die gingen weer weg. Maar naarmate wij uh, verder doorspeelden, begon het toch een beetje populair te worden. En het was toch wel een muziek uh, waarvan de ouders zeiden: ja, dat is helemaal niks en zo. En ja, dan zijn die kinderen natuurlijk. Uh, de tegenin, en die wilden dat wel horen. Zo. Ja. Even terug naar jou, want ik heb nou uh, gezien jouw beelden... ik heb me natuurlijk in je verdiept. Dus ik weet nou een heleboel van jou, en dat is heel... Eigenlijk is dat schunnig, want ik weet het sinds een paar dagen. Hè? Ja. En, en, en nou ben ik... Heb, het is net dat je voor examen staat... en je weet alles, maar eigenlijk was je nooit geïnteresseerd... in dat examen daarvoor. Dus ja, daarom, ja, ja. daarom voel ik me een beetje schuldig. Want ja, ik ben een uh, beetje... Dat hoeft niet, man, ik ben nou, man. nou kenner van QB the Blizzards en van Harry Mousquet, maar een week geleden nog niet, begrijp nee, je dat? Nee, nee, nee, natuurlijk. En uh, ik zou terug willen naar dat jongen, naar jou. Die daar staat op die beelden van rond 63, dan was je hele mooie jongen met blonde haar, maar wat me opviel, dat je eigenlijk had je een beetje als je zong, dat, dan, dan heb je zo kromme rug hè? En, en je gaat naar die microfoon toe, uh, uh, je, en ogen gesloten, echt gesloten. Je, je, je leeft helemaal in je eigen wereld, maar daar staat je, je toon jezelf niet. Je verschouw je bijna terwijl je zingt. Dat is apart. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe, was, hoe was je toen? Ja, ik, uh, ik denk dat ik... Uh, ja, ik was wel heel erg gedreven natuurlijk, hè? Ik, ik, ik bedoel, als ik daar nu over nadenk... vind ik het ook een beetje raar, hoor. Ik bedoel, ik wilde dat... Ik dacht van, nou, ik laat die mensen die muziek horen... en ik weet hoe het in elkaar zit, en zo. Toch een beetje onderwijzend misschien ook. En... Uh, ja, als ik, daar, als ik die dingen ook terug hoor en als ik dat terug zie... dan denk je op een gegeven moment ook wel van uh, dat het wel flamed was of zo, in die tijd. Nee, ik vond dat zelfs fantastisch. Ik ja. vond dat zo eerlijk. Ik, ik zie daar echt zo eigenlijk een soort eenzame jongen. Maar was je dat ook? Ik denk dat dat wel het geval uh, geweest is. Want thuis, uh, je had natuurlijk thuis was het natuurlijk uh, niet makkelijk. Mijn vader die, uh, moest voor mijn moeder zorgen en dat ging steeds verder berg af. Dus we woonden bij mijn grootmoeder in... Maar die was oud. Die had één nier. Die had uh, uh, last van haar hart en reumatiek, dus. <lacht> maar dat was, wel, dat was wel een geweldige vrouw. Want die heeft mij eigenlijk opgevoerd. Weet je wel. Uh, die zei bijvoorbeeld dingen als... Uh, Mijn je moet nooit... Je moet bij de poort van allemaal spul afblijven, weet je wel. Dat is eigenlijk gewoon een bijbel, wat. Maar gewoon echte Drens en yeah. je, je, moet al, je moet direct betalen, anders kun je ook geen grote bek hebben. Dus daar moet je... Je moet altijd direct betalen, anders kun je ook geen grote mond hebben, weet je wel. Klopt. En dat is natuurlijk in het café, was dat natuurlijk ook zo. Want als jij daar een grote mond hebt, ja die betaalt, dan zeiden ze... Jij moet uh, niet zo'n grote mond hebben, want dan, en zo. Oh, dus dat... is dus mijn zeg, grootmoeder. Oh, wacht even, ik begrijp het wel. Ja. Dus in een café moet je al vragen ze het niet, liever dat pilsje afrekenen, nog voor je hem opdrinkt, omdat dan kan je gewoon grote mond hebben. Anders zeg, zijn ze in de baas ja, en zeggen... Ja, je moet het niet te lang... Op betalen. De... Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Dus dat soort wijsheiden gaf mijn grootmoeder me mee. En zij heeft mij eigenlijk ook opgevoed, want mijn moeder kon dat natuurlijk niet. Die, die, wat, die, wat zat, ik, die ik... zat in de stoel en het werd steeds erger. En op een gegeven moment met een katheter. Mijn vader moest haar altijd dragen naar de wc. Want wij hadden het natuurlijk niet rijk. We was gewoon een arbeidersbuur. Dus uh, ja, dat, uh, dat was niet makkelijk. Wat ik vertederend vond om te lezen dat jouw vader maakte een karretje voor haar. Ja. En die spande die achter de fiets. Ja. En om haar af en toe een oudje te bezorgen. Ja. Dat, dat, dat, is, dat is dus heel erg lief. Dat moet een hele lieve man zijn, hè? Ja, het heeft, ik zeg altijd, hij heeft goud verdiend. Dus uh, door zo te zijn ten opzichte van mijn moeder. Het, uh, ja. En toch heb je op het laatst gewoon nooit meer met hem gesproken. Dat is toch bijna onbegrijpelijk. Ja, nee, ik heb uh, een paar keer een aanvaring gehad. En... Maar ik denk ook dat die man, uh, die heeft natuurlijk ook nog zes jaar in de, in de Oost gezeten. Hij heeft die oorlog meegemaakt. En hij heeft nog een tijdje in de West gezeten. En hij heeft natuurlijk een heleboel dingen gezien. En ik denk dat het hem heel zwaar viel om, om daarover te praten. Hij is bijvoorbeeld ook niet bij, bij de begrafenis van zijn zuster geweest. Hij ging de moeilijkheden als het ware uit de weg oplaatst. Ja. En ik had een paar keer... Had ik, uh, had ik, uh, en, uh, ik had een vriendin en op een gegeven moment... Uh, dat was mijn eerste vriendin. Ik weet niet of je dat gelezen hebt in het boek. Jeroen. Uh, ja, je, was, je, wa, je schijnt dus maar twee keer. Je bent gewoon dus toch wel een, een, een muzikant. En met je hebt in 40 jaar treed je op eigenlijk. En ja. je hebt uh, in een, met mensen ook als uh, uh, Herman Brood uh, opgetreden. Dus ik bedoel, ik kan me voorstellen constant meisjes om jullie heen. Je hebt toch maar twee keer. Samengewoond en dat schijnt dat die eerste liefde voor jou ontzettend belangrijk Ja, dit was het. Ik bedoel, als je als jij als enig kind in, in een moeilijke situatie iemand krijgt waar je van houdt, is het natuurlijk ook een, een, een, een heel mooi ding. Maar de, de, mijn vader toen mijn moeder was overleden en mijn grootmoeder uh, een paar jaar later toen kwam hij plotseling uh, zonder uh, enige aankondiging... en uh, stelde mij eigenlijk voor een vet accompli... met een vrouw aan die bij ons in huis kwam, weet je wel. Daar had hij dus uh, wel eens over kunnen praten en zo. We woonden toen met z'n tweeën. Dat heeft hij niet gedaan. En die vrouw die kwam binnen. En ik had niks met die vrouw. En mijn, mijn vriendin uh, die sliep dan vaak bij ons... want die werkte ook in Assen op de bi uh, bibliobus en zo. En dat mocht ineens niet meer van die vrouw. En toen ben ik dus uh, dusdanig kwaad geworden. <laughs> ik word nooit kwaad, maar toen werd ik dus echt kwaad... En heb ik een deur uit de sponning geschopt. En die vrouw werd erg bang. En ik ben toen ook meteen uit huis uit gegaan. Mm. En uh, nou ja, toen is die verhouding... is, is op een gegeven moment door, uh, door, wat, door uh, ja, onverklaarbare redenen is dat opgehouden. En uh, ja, toen kwam mijn vader op een gegeven moment bij me. En die, uh, ja, die wat was dat nou? En dit en dat. Die begon eigenlijk alleen maar te zeuren over dingen die niet belangrijk waren. Gewoon. Zo, je moet zorgen dat je je spullen krijgt en zo. Dat, terwijl ik iemand anders nodig had. Maar je hebt eigenlijk, uh, je hebt eigenlijk gehoopt hè, dat uh, uh, nadat jouw moeder is overleden, toen je twintig was, hè, dat die, die liefde van je vader die tot die tijd uh, redelijker wezen naar je moeder ging. Want dat heb je begrepen en dat heb je ja. echt geaccepteerd. Ja. Uh, dat die naar jou toe zou gaan, maar dat is dus niet gebeurd, kennelijk. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ging, ik, ik ben altijd ging altijd trouw naar hem toe hoor, of visite en zo, als dat moest en zo. Maar dan werd er altijd gepraat over, uh, over zijn brommer of over uh, hoe fijn er gespeeld had of zo. Dus het waren toch een soort van platitudes, weet je wel, die elke keer terugkwamen zo. Hm. En dan zat je niet op de wacht. Maar ja, die vrouw die zat er ook bij. En dat was natuurlijk al moeilijk en zo. En je kon dan ja moeilijk tot hem doordringen. Zo. Maar je was toen al uh, succesvol eigenlijk, hè? Ja, euh, Je was heel snel succesvol. Nou, we hebben drie jaar gespeeld. Dat, dat, dat, dat was regionaal. En toen is Hitweek erachter gestaan. Uh, Willem de Ridder en die mensen. En toen is het eigenlijk wel snel gegaan, ja. Maar op een gegeven moment als... Een, uh, maar mijn vader had niet zoveel met die muziek. Die, die hield meer van Frans Le Haar en zo. Aha, of ja. van Melando. zo. Ja. De oude Melando. Ja. Maar goed, als, als toch als bij een... Bij, bij je vader komt een succesvolle zoon. Dus dat is heel wat anders dan een zieke vrouw. Uh, hij was gewend om liefde te geven aan een, aan een hele zieke vrouw. Daar was hij in geoefend. En ja. dan komt een succesvolle zoon die heel goed uitziet. Echte man, uh, zelfs macho misschien een beetje, hè, in zijn ogen. En die was zo gekleed, hoeden en, en schoenen. En, ja, dat was hè? voor die tijd wel een beetje raar daar ja, in dat uh, assen. Je was totaal... Uh, ja. Dus dat, dat straalt enorme zelfverzekerdheid uit. En dan aan zo iemand uh, uh, uh, liefde geven, dat, dat valt niet mee, hoor. Dat, dat, dat, dat geef ik je te doen. Nee, Ho hoe doe ja, je dat? Ja, nou, ik, ik, ik, ik begrijp het ook wel. Ik, de, ik denk ook dat hij het heel veel meegemaakt. En er komt nog eens een keer bij, Drenthe, die zijn toch al van huis uit enigszins gesloten en zo. Die geef, wij zeggen altijd, ze, mm -hmm. ze, geef, ze geven het niet makkelijk. Ze ja, he. geven ja. het niet makkelijk. Dus het zijn toch ook... Ja, wel binnenvetters en zo. Het komt er moeilijk uit. Soms, mijn schoonvader bijvoorbeeld... Ik haal het maar even af. Wij zijn een paar, net een paar dagen, mijn vriendin en ik, naar de Harts geweest. Naar? De Harts. Ergens, uh, de Harts in Duitsland. Zo'n berggebied ja, ja, okay. uh, Bij uh, Stolberg. Heel ja. een oude plaatsje. Maar die man is 88. Maar die is ook niet gewend om... Op een gegeven moment uh, te zeggen van dankjewel. Hij vraagt aan hem, hoe vond je het nou? Ja, dat ja, is, is wel mooi. Maar hij zal het nooit uit zichzelf een keer zeggen. Weet ja. je wel. Ja. Dan hoor je van anderen dat hij het heel mooi heeft gevonden. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje met mijn vader was. Gewoon. Ja. Het, is, het is toch een beetje die trek die, die daar in die, die Drenthe zit en zo. Ja. Waarom ben je altijd daar gebleven? Ja... Ik kan lautje wel aanhalen dat de wijze gaat, niet hij weet of zoiets. Ja. Of de wijze kijkt dat de dame ziet. Maar uh, ja, ik, ik vind het daar mooi en ik, was toch al, ik kwam toch al overal met die band. We hebben zelfs in 1968 in Lucerna gespeeld. In, ja, in uh, Praag. Ja. Ja, in, in, in, in, in dat gebouw is nog door vader of grootvader van Havel. Ja, zet, dat zet, was of, uh, ooit van familie uh, uh, Havel. dat is nu verkocht yeah. door ze. Daar was nog heel gedoe over. Dat hebben jullie dus steeds een hebben jullie in Praag. Gesproken. Ja, we hebben daar problemen gehad, jongen, tot en met. Hm. We, we mochten de grens niet over. En, uh, en toen we er uiteindelijk wel over waren... was een andere wachtcommandant. Het was allemaal met kalasnikovs en honden en wachttorens. Toen dus zag je overal Cernik, Swoboda en uh, ja. Docek. Ja. Dat waren de namen van de mensen binnen ja, de communistische partij... die zo opstand deden. Ik kom daar nog wel eens in Praag. Ik vind het een prachtige stad. Ja. Ja. Zullen we even luisteren naar iets wat jou geïnspireerd had... of had je eigen muziek gebracht? Nee, dat, vond ik een beetje, dat, dat doe ik nooit. Ja, dat nee. is een beetje jannet. Dat, vind uh, ik, ja, dat, dat draait ook genre. nooit in mijn programma. Nee, want ja. dit is een heel mooi liedje gewoon. Van Lobel George, uh, 20 million things to do. If it's fix a fence, defend a dance, I've got lots of experience. Rent gets spent, all the letters never written, that don't get sent. It comes from confusion, all the things are left undone. Comes from moment to moment. <laughs> van American all-time music. Ik bedoel, alles zit erin, van country tot aan uh, soul... tot aan blues en tot aan uh, ragtime. Dus, alles in... ja, dit, dit nummer eigenlijk niet, maar voor de rest wel. Dus echt specifiek helemaal... Hebben ze zo goed geïntegreerd, al die stromingen. Dat is echt geweldig. Oh, quick. <laughs> It comes from moment to moment, day to day, day, to day. time seems to slip away. Maar het tamborijn weer valt Shit, I did it again. <laughs> je luistert naar Chimix Nacht. Ik ben in het gezelschap van Harry Musque, van Cube and the Blizzard. Uh, als, uh, of van je zeggen, hij is de Godfather van uh, Nederlandse blues. Uh, de, vind je dat leuk, zo'n zo, zo naam? Of vind je dat overdreven? Of vind je dat, uh... Ja, ik, ik heb het zelf niet bedacht. Dus, uh, maar je kunt er toch niks aan doen, dus... Uh... Dat, dat zei zo. Ja, je, ben, je, ben, je lijkt me geen edele man. Of, of heb nee, ik, het ik zie mezelf één uh, of twee keer in de week... Uh, in de spiegel bij Scheren, dus... Uh, ja, en, en, en nou, laat, als we dat daar toch over hebben, want kijk, nu nou, nou ben je inmiddels 64. ik wat, 10 juni, uh, dat is al heel snel, wordt 65. 65, ja, goed, dus uh, kijk, toen je, toen je begon in uh, 63 met de band, toen was je echt mooie jongen. Wist je dat toen, of, of, of uh, nee. zagen dat al in de anderen? Nee, nee, ik heb dat, ik heb dat nooit, ik heb nooit echt uh, aan de exterieur uh, vertoon gedaan. Nou, maar afgezien gedaan maar wist je dat je mooi bent? Nou, dat, dat, dat weet ik dat, dat, dat heb ik me nooit afgevraagd. Of ben je daar te veel drent voor om ja. überhaupt daarover ja, praten? Ja, nou je kunt erover praten, maar ik heb me er nooit. Ik heb daar echt, nooit echt over nagedacht. Dus toen bijvoorbeeld Herman Brood bij het band kwam, toen dacht je, nou ben ik de tweede mooiste. Dat heb je nooit gedacht. Of dacht. Ja, maar helemaal zeggen toen een beetje anders uit hoor. Dat was een klein dik jongetje. Ah. En uh, Maar ja, dat is ook allemaal... Ja, kijk, uh, Herman uh, zijn moeder en uh, Jo, af, uh, tante Beb en Omojo. Die kende ik allemaal. Want Herman kwam uit, uit Zwolle. En uh, Herman heeft les gehad van de vader van onze pianist nu. Van Hammy van der Vecht. Die kennen elkaar allemaal. En Herman zijn moeder heeft naar verkering met Hans de en onze dumme, zijn vader gehad. Dus ja, ik kende die hele familie Brood. Hè? Dus, uh, maar Herman was toen, die kwam toen uit Arnhem de Monen, die had toen al een tijdje in, uh, in, in Frankfurt gespeeld. Uh, in nachtclubs en zo. Maar die wilde bij ons spelen. hij had een microfoon gejaagd en zo. En uh, uh, wij hadden dat gezien, maar het was ah, voor aan, hem... Van ons, van ons, je, van ja, ons ja, ja. ja. Het was voor hem een reden omdat wij achter Maas zouden gaan. En dat hij kon zeggen dat hij bij ons in de band wilde en zo. <laughs> een aparte ja, manier van, ja, ja, heel apart. van benaderen. Maar Herman was, was toen nog niet zo uh, aan die doop. Hij was eigenlijk een beetje een type... met een gar regenjas aan. Klaaks, van die schoenen weet je, die zwerde schoenen. En ja. Vrij Nederland onder de arm, dus. Ja. Dus, ja, hij was toen... Hij keek een beetje scheel en loensde. Dus, uh, ja, dat had zijn moeder ook, Tante bij dus... Uh, maar, uh, nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. En Herman was toen ook veel verlegender als later, hoor. Ik bedoel, die spiet, die, is natuurlijk, die heeft natuurlijk heel erg uh, extra ver gemaakt. En die heeft toch zijn karakter ook behoorlijk veranderd, vind ik. Zo. Heb jij uh, aan dat soort dingen gedaan? Ja, wij hebben, kijk, de, de Blizzards was een band. Die, heb, die heeft uh, in de begintijd eigenlijk alles genomen wat te nemen was. Van LSD tot dan, uh, Nou, te beginnen met, met het softwarewerk... LSD, maar bijvoorbeeld, ik, ben zelf nooit, ik heb nooit een naald in mijn arm gezet. Ik bedoel, dat zag ik totaal niet zitten. Maar ja, het was een andere tijd. En LSD was toen iets, dat kwam overwaaien uit Amerika. Timothy Leary, Burroughs en al die mensen. En ja, het dat, waren dat was hier al mee bezig. Dus dat, kijk, nu neemt men zomaar alles in. Zonder te weten wat het precies voor effecten heeft. Want dat hoort erbij. Maar wij namen het nog om te kijken wat het uh, wat zou, dat, kun, zou kunnen opleveren. Ja. Heeft dat iets opgeleverd? Nou, eigenlijk niet. Nee. nee. nee. Uh, heeft dat schade. Maar het was wel leuk. Heeft, uh, heeft dat schade aangericht bij jou? Nee, nee, nee niet, niet dat ik weet. Hoe heb je uh, dat weten te beheersen? Want uh, dat is Herman dus kennelijk niet gelukt. Ja, ik weet. Ik, ik, ik, ja, dat is uh, misschien toch een. Uh, ja, een portie gezond verstand misschien. Heb je... Nou gebruik je niks meer? Of nee, eens... ik drink een biertje dat ja. is het. Maar ik mag ook geen sterk, eigenlijk geen sterke drank meer hebben. Want uh, Herman Dijnen en uh, onze bassist en ik... die zijn door de dokter... Uh, onze lever is niet helemaal uh, meer up-to-date. Ja, ja. Dus uh, ik kwam bij hem en ik zei tegen hem... hij zei hoe zit het met de drank? Dat is tien jaar geleden, hoor. Hij zei, je hebt jouw lever die slaat een beetje raar uit. Hij zei, wat drink je eigenlijk? Ik zeg, nou... Dit, dit. Hij zegt, nou, misschien kun je dat heel euphemistisch... misschien kun je dat... Uh, wat minder doen. Dus uh, toen ben ik meteen helemaal gestopt met uh, sterke drank. En een biertje, dat mag wel. Ja, dus. Uh... Wat is. Uh, als we toch over Herman praten. En ik heb hem ooit ontmoet in Amsterdam. In een Amsterdamse nachtleven. We zaten naast elkaar aan de bar. En hij heeft nog een tekening gemaakt in mijn agenda met zijn telefoonnummer. Wij hadden heel goed contact. Maar ik heb toch niet gebeld toen. En ik dacht, want hij was toen al aan de drugs. En. Ik dacht, uh, dit is een gevaarlijke vriend voor me. En dat heb ik eigenlijk gedaan om mezelf te beschermen. Omdat ik vond hem heel leuk. Hij was heel spontaan. We hadden het over tekenen. En... Uh maar uh, ik heb hem niet gebeld, want ik dacht... nee, dit is niet goed, want uh, die, die jongen... die zal slecht eindigen. Uh, ik, en, en ja, uh, ik heb hem nooit gebeld... dat noem maar. En nou, Maar gelijk, want... ik, ik bleef hem wel uh, zeg maar, ja. volgen. En ja. het deed me pijn toen, toen dat zo afliep. Wie, wie, wat was zijn kracht? Want ik zag in, in die persoonlijke contact... van, van uh, drie kwartier zag ik hem ongelooflijk getalenteerde iemand... die sprankelend was en origineel. Wat, wat was zijn kracht? Wie nou, ken... ik denk dat, dat het toch de doop was. Want ik heb hem wel eens zonder doop gezien. En dan was het een. In een, een, een, een, een, een gekrompen. Uh, hij heeft wel bij mij geslapen. Hij heeft als drie maanden bij mij op de boerderij gewoond Maar toen was hij nog niet zo aan die doop. En. Uh, maar toen hij dat een keer niet, dat niet had. dan bleef er helemaal niks van over, weet je wel. Ja, maar hij moest toch iets kunnen? of iets Ja, hij kon wel, hij kon wel goed tekenen. Ik heb ook helemaal gezegd. Ik zei. Eigenlijk kun je beter tekenen. en, en schilderen als piano spelen. Want helemaal was geen. Uh, niet een echte. Echt een briljante pianist. Ik bedoel, als de zwarte toetsen aan boord kwamen, was het al, uh, dan werd het al wat moeilijker. Uh. Maar, maar hij, hij een, had wel een hele goede. Uh, hij was een goede copywriter. Hij had direct door waar het uh, vandaan kwam. Kijk, als je naar zijn pianospel luistert, dan hoor je eigenlijk Mo Zelven. Een, een, een, een Amerikaanse jazzpianist. En dat heeft hij weer vereenvoudigd. Hij Heeft heel ook veel nummers uh, van, aan ontleend. Tim Hardin en zo. Hij vond een heleboel dingen mooi die ik ook mooi vond. Hij was wel zijn tijd vooruit in het herkennen van iets. Dus eigenlijk zeg je... Hij was een uh, goede copywriter. Net zoals met tekenen, hij uh, heeft een hele simpele, snelle lijn. Zo heeft dat ook met dat pianospelen... hij heeft die dingen weten te, te, zeg maar te, te uh, uh, synthese maken... Ja. van iets en tot de, tot de eenvoud te komen. Ja, ik, ik denk... Uh, al die hij, uh, hij, kijk, dat, soms zit techniekje in de weg. Ah. Hij had het niet zoveel. Dus nou, ik bedoel, ja. Maar hij roeide met de riemen die hij had. En dat deed hij heel goed. Ja. Want zoals uh, Another Day in Other Road, die heet van ons in Window. Ja, dat, uh, dat, daar zit ook geen, geen refreintje of niks aan. Het zijn gewoon dingen die hij, wat riffjes die op de piano speelde. Want hij, toen hij bij ons kwam, had hij zo'n Rafa Visa oogeltje wat, uh, wat rammelde. Want toen kon hij eigenlijk helemaal niet zo goed spelen. Maar hij heeft zich wel een aantal dingen snel meester gemaakt. Ja. Zo. Ben je ooit jaloers geweest op andere muzikanten? Nee, nee. Nee, ik doe mijn ding en, uh, en, en wat anderen doen, uh, dat uh, moeten zij weten gewoon. Ben je een bewonderaar? Heb je mensen die, uh, in, uh, muzikanten die je bewondert? Uh, ja, ik bedoel, uh, in mijn slaapkamer hangen drie mensen. En uh, sommige lui hebben uh, BZN of weet ik veel wat. Of uh, Shakira aan de wand en bij mij hangen Murray Waters, uh, Howling Wolf en Johnny Hooker. Maar dan hele mooie foto's. En ik heb van heel goed. Maar ook Little Feet, de band. En uh, god, ja, er zijn ook. Er, kijk, er is zoveel mooie muziek in de wereld. Maar het hoeft niet per se popmuziek te zijn of blues. Ik bedoel, ik luister heel veel naar klassiek. Uh, singer songwriters, uh, Griekse muziek, uh, repetica, fado's. Uh, als ik maar handen en voeten heeft. Luister, luister je nou wel eens ook naar Frans Legaard? Ik, ik begrijp mijn vader wat dat betreft wel, ja. Ja? <laughs> ja. Het is toch een beetje. Uh, uh, Stef Bos of zoiets dan? Die <laughs> <laughs> lijkt steeds meer op jou. <laughs> Goed. Ja. Toen hij stierf in 1995, uh, toen wist zijn vrouw nog altijd de dat vrouw waar je ja. ruzie mee had. Ja. Uh, die wist niet eens waar je woont. En uh, haar zoon moest jou gaan zoeken. Ja. Via een café. Ja, het café in het wat uh, vroeger. Ja, en die mensen. Ja, dat zijn mijn vrienden en die beschermen mij en die, die kennen die jongen niet. En die zei van ja, wij geven je geen adres. Ga maar naar de politie. Dus die, me... die is naar de politie gegaan en zodoende heeft hij mijn adres gevonden. Maar toen hij uh, bij mij uh, dus het erf opkwam, toen, ja, toen wist ik meer of meer wel wat er aan de hand was. Ja. Ja. Was dat een schok? Ja, het was... Dus, uh... Ik heb dat wel uh, even uh, moeten verwerken. En uh, het lullige was ook dat... Uh, ik ben toen... Uh, hij lag opgebaat en uh, toen ben ik daarheen gegaan. En, maar er was ook helemaal geen boek waar je iets in kon zetten of niks. En uh, ik heb uh, bloemen geplukt in het veld en zo. Want dat vond hij altijd mooi. En dat heb ik uh, daar uh, neergezet in, in die kamer. En ik heb daar een, een half uur gezeten bij hem. Uh, ja. Hij was 84, hè? En ik bedoel, ik uh, weet dat ik oud melk dit moment eigenlijk. Hè? En het is aan de rand van smakelijkheid. Maar aan de andere kant. Het komt heel vaak voor dat de mensen dingen uitstellen. Uh, ik merk dat ik dat ook uh, vaak doe. Dat we steeds denken: nou, dat doe ik later wel. Dat komt wel. Dat maakt me goed. Daar moet ik op terugkomen. Uh, op, dacht je ook altijd, dat komt wel met die vader? Dat, dat, of, of heb je dat te, te lang uitgesteld? Om... Nee, nee, nee. Want uh, toen met die, uh, de, die... Kijk, met die tweede vriendin toen dat uitging... toen heb ik duidelijk gevraagd of hij... hij woonde maar 500 meter van me vandaan, of hij mij... Uh, okay, ik begrijp het niet, met, met die tweede, de tweede... Oh ja, met, met, de, met de eerste vriendin, jouw eerste vriendin. Nee, de tweede. ik praat over de tweede vriendin. Dat is op een gegeven moment ook geëindigd. En toen kwam ik iedere keer al bij hem. En toen op een gegeven moment... Uh, was dat aan de gang. En dan, werd, dan, dan ging het, dan ging, het ging niet over dat ik verdriet had. Het ging altijd ergens anders over. En toen werd ik op een gegeven moment zo flauw van... dat ik zei van, ja maar nou is het wel genoeg geweest. Hij wilde ook niet aan de telefoon, want dat, dat kon hij niet tegen. Hij had het aan zijn hart. Ja, en toen dacht ik van, ja, het gaat daar niet helemaal, helemaal niet over. Ik, ik, wil je alleen, ik wil alleen even tegen je praten. En ik woon 500 meter van je vandaan. Dus... Mm -hmm. Maar heb je dat ook zo, als je dat nou hier zegt... heb je dat ook zo tegen hem gezegd? Nee, ik kwam ik, ik niet aan de telefoon. Ja, wel, maar als je bij hem was, dan... dan kijk, hij kan wel over het uh, spreken. Maar heb je dan gezegd... Uh, uh, vader, ik wil niet met jou over Feyenoord spreken. Ik, ik hou van je. Heb je dat ooit gezegd? Nee, nee. Dat kwam er niet van. Maar dat kwam er niet van. Iemand moet toch nee, beginnen. Nee, maar zei, dat komt omdat die vrouw daar altijd bij zat. En dat het was een enorme rem daarop, vond ik. Ik trof hem nooit alleen. Hmm. Dat was, een, dat was een probleem. Misschien had hij hem moeten opwachten. Ja, of tegen die vrouw moeten zeggen: van rood -ro op -ro of zo. Iets. Nee, nee, opwachten. Zo, een opwachten. Ik sta hem op te wachten. Ja. ja. Om de hoek van de straat. Ja. Met zijn tackle. Weet je wel, hey, kom eens even hier. Had hij een tackle? Ja, ja, ja. Hey, en daar hield hij wel van. Ja, ja, hij is gek met dieren. Geweldig. Ja. Ja. ja, dat heb ik wel van hem. Dat heb ik ook. Ik ben ook hartstikke gek met. Uh, ja. ja. Dat was, je, je vond dat ook frappant. Vertel je in een van de interviews, dat heeft mij ook geraakt. Dat hij. Hoewel hij gedeporteerd werd naar Duitsland eigenlijk. en daar moest werken. dat hij daarna uh, naar Stuttgart ging kijken ja. of die opgebouwd was. Op diezelfde brommer. Op die brommer. Op de brommen. Ja, ja, ja daar het... ging je gesprek ook wel over die brommer. Dus hij had een zundaarp en die had er, ik weet niet hoeveel gelopen. Dus uh, mijn vader op. Uh, op de, op de, door heel Duitsland alleen een stoelkaart op de Sunda. En Om te zien, want hij had daar aan de weg moeten werken... om te zien, en die stad was natuurlijk gebombardeerd... om te kijken hoe het daar nou was. En hij, hij ja... Een heleboel Nederlanders die hebben onterecht... In, uh, omdat ze hebben zichzelf niet verroerd in de oorlog. Vijf procent was goed en vijf procent was slecht. En dat is een beetje een trauma. Maar mijn vader die had dat schijnbaar niet zo... want die had daar toch wel aardige mensen ontmoet Hij zei, niet elke, niet elke duizend zijn slecht, gewoon... Mm. Dus, uh, ja, en toen is hij daar helemaal naartoe gegaan... om te kijken hoe het, uh, hoe het was. En is hij door de Benelux helemaal teruggegaan. Heeft hij dolfinarium dolfinarium in Harderwijk nog even meegepikt. Uh... In zijn eentje? Ja, ja. Ja, dat was al een eiselganger natuurlijk. Je had hem in die dolfinarium moeten opwachten. <laughs> ja. En dat eerste liefde van jou, dat is, dat is toch ook waanzin. Je, je had een eerste liefde, nee. Dat was dus belangrijk voor jou, dat vertelde je al. Maar dan dat meisje, want die gaat weg van huis... dus bij die vader die vriendin heeft. En je woont kennelijk op een of andere kamer. Ja, ja, ja. En dan die vriendin, die moeder verhuisd naar Amsterdam... Ja, ja. En die vriendin, die gaat mee. Die heeft jou gewoon laten zitten. Ja, ja. En Onlangs werd die boxen hier in de Wester Gasfabriek... En daar was zij ook, want ze hebben haar geen... box? Die longboxen. Dat is Jan gemaakt. Ja, ja. Maar ze hebben haar geïnterviewd. En dat, kwam... zijn, dat zijn CD's, Ja, dat heb ik ja. gezien. Ja, dat... ja, toen, toen, en Omdat toen... jullie 40 jaar bestaan, dat moeten we zeggen ja. voor, de, voor de luisteraars. Je luistert naar Harry Mosquet van QB uh, and the Blizzard. En het is nou uh, te koop ook. Ja, ja, ja, ja. Zeg, zeg, dat, zeg daar iets over. Nou hoor. ja, die longbox, dat is het uh, project van uh, stichting C plus B, Universal en Jan Douwe Kroeske. Jan, Jan Douwe heeft zijn nek daarvoor uitgestoken. Die zei van ja, jullie spelen 40 jaar, daar wil, moeten we wat aan doen in Nederland. Dus hij heeft een boek gemaakt. En, en er zit uh, een, een twee, duur, twee uur durende documentaire bij, een twee meter sessie en nog een bootleg, Hoort uh, in Schiedam opgenomen. En dat zit in één box, dus een longbox, en dat, dat is nou op de markt en zo. Ja, en terug naar de vriendin. Hè? Ja, ja. Die, die, die zit daar in die film, ik weet niet of je ja, ja, dat hebt gezien. Het, maar ja. dat wist ik dus niet totdat ik dat zag. Ja. Maar dat... Dus dat was diezelfde dag, had ik Ik heb die viewing toen gezien. En dat was ook met Erwin die beneden zit met gitarist. En uh, toen moesten we s'avonds avonds naar een feest van Dick naar onze financiële man. En wij zaten in Hotel New York. En toen kwam ik daar, Toen, toen zei ik tegen Erwin... maar dat is toch een enorme opluchting. Om te weten dat... Uh, ik, eigenlijk is het gewoon heel plat... Uh, ben, ben vernageld of zoiets. Weet je wel. En wat was opluchting voor je? Nou ja, omdat ik dat niet wist. Je wist niet wat? Ik, ik wist niet dat, dat het zo gelopen was... Dat, dat was voor mij ook de eerste keer. Ik wist de reden niet. Oh, je wist niet waarom ze jou nee, verlaten? Nee, nee, nee. Maar ja, ik vond die reden, ik vond, ik moet je zeggen... De reden van niks. Ik vond de reden van niks. Nee, ik ook niet. Ik, ik dacht, was die op deze meisje zo verliefd, vond hij dat ook niet. Hey, Zij ziet wel nog steeds aardig oud, hè, voor ja. haar leeftijd. Want uh, je bent nou 64, je wordt bijna 65, ja. hoe oud is hij nou? Ja, uh, 61 of zo. 61, ja. dus zij ziet aardig uit. Ze is een uh, zeg maar, geciviliseerde uh, vrouw, uh, verfijnde vrouw, zeg maar. Maar ze zegt dat ja. Hij woonde op zo'n vies kamertje. En toen, toen zei mijn moeder: Je, je moet wel beslissen tussen bij hem te zijn of met me mee te gaan. Nou ja, dat was geen beslissing, want dat kamertje was zo vies. Ja, ja, ja, dat ja. vond ik echt... Ik dacht, wat is dit nou? Ja, maar ik heb... Ik heb ja, en dat, dat, dat was nou precies... Die, die, dat ik met Erwin een hele... We zaten op die hotelkamer. Dus we, hadden, we, we hebben wat gedronken en we hebben erover gepraat. Twee uur over gepraat. Ik zei, dan is het toch maar goed... dat het gegaan is zoals het gegaan is. En, en jij hebt dankzij deze eigenlijk middelmatige vrouw... van, van Bouten beschouwd, eh, heb je een waanzinnige noemers kennelijk geschreven. Ja, ja, nou dat is, dan, uh, dat is dan mooi meegenomen geweest. Ja. Zou je dat tekst van die ene noemer, dat gaat over dat verlies... zou je die kunnen zeggen, want dat is in Engels... en dat is voor me te moeilijk. En voor de luisteraars ook, nou ja, ik vraag niet zingen. Dat zou wel helemaal mooi zijn, als je dat een beetje... half zeggen, half zingen. En dan ja, dat is moeilijk eigenlijk. En dan parallel eigenlijk een beetje in Nederland zeggen... waar, waar je daarover praat. Ja, het gaat over de, eigenlijk over... Nou, kijk, window of huis is eigenlijk een liedje over liefde, vergankelijkheid... en, en en ja, heimwee, zou ik maar zeggen. En uh, it's a through the window of my eyes I can see the rainy days... sitting in the chair of my old cold-cool room. Uh, doe maar nog één keer. Ja, nou ja. Nog één keer en heel langzaam, alsjeblieft. En desnoods in het Nederlands. And, nou ja, nou, het, het, het gaat er eigenlijk over dat je de dingen... Uh, dat, ik, ik, dat, ik in die, dat ik in de kamer zit ja. en dat ik naar buiten kijk. Het is het window of my eyes, dus ik kijk door de, de ruit van je ogen... En uh, dat ik daar eigenlijk uh, een beetje nadenk over het leven. En dat je dus... Uh, nou ja, de quintessens is dat... Uh, het, is, het gaat eigenlijk over liefde. Maar ik hou er niet van om, om, om uh, teksten te schrijven die zo plat zijn. Van ik hou van jou. Weet je wel, ik blijf je yeah, touw. Yeah. En wat je tegenwoordig uh, allemaal hoort en zo. Dus, dus, ho, tenminste... dus hoe zeg je dat? Zin voor zin? In het, in het Engels? Then, ja, eh... Yeah? Uh, ik weet het eigenlijk, nou kan ik het niet eens naar de vorm brengen. Uh, through the window of my eyes, I can see the rain day. Sit sitting in the chair of my cool, cool room. Uh, shit. Nou, heb ik heb het even kwijt zelfs. Met de zongen, ja, maar, ik heb het honderdduizend keer gezongen. Maar kom dat men kom dat, dat, dat, uh, dat kwijtraakt omdat jij dat niet zingt? Als je dat zingt, dan kan je dat toch nooit kwijt. Nee, nee. Zullen we nee, dat, dat dan zo. proberen toch wel? Nee, nee, dat, dat ja, Alsjeblieft doe dat voor ons. Nee, mij. dat lukt mij niet. Je mag me toch? Ja, wel, maar dat lukt mij niet. Uh, waarom zou je dat niet lukken? Nee, dat, dat, dat lukt mij niet. Dat zou zo naakt zijn, zo mooi. Nee, doe dat voor ons. Doe dat voor je leven. Uh, nee, luisteren. Dat, dat, dat doe ik niet. Het is zo erg om man te moeten overhalen. Vrouw overhalen. Dat, dat, dat, dat, dat heeft wat maar... Nee, maar ik, ik, ik kan het niet opbrengen. Sorry. Ja. Cool is de rule, en dan moet je echt een beetje. <laughs> wat, moet, wat, wat moet aanwezigheid om dit te kunnen opbrengen? Wat, wat is de rem? Want dat is, niet, dat is niet de banale niet willen zingen. Bij jou gaat het dieper. W wat, wat, wat kan je niet opbrengen? V vertel dat. Dat, lijkt me, dat vind ik fantastisch om te weten. Nou, dat, dat, dat, ik, ik kijk. dat zei ik ook uh, tegen, uh, tegen Gijs. Ik bedoel, uh, Gijs Groenteman ja, onze redacteur. Ja, Je wordt heel vaak gevraagd om uh, ja, spelers even wat. En dan, uh, of zingers even wat. En dat is. Uh, dat overal waar je komt vragen ze dat. En op een gegeven moment ben je net een soort van hond die op moet zitten en pootjes geven, weet je wel. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat is een beetje moeilijk voor mij om elk moment zomaar een gevoel op te roepen. Ja. Want je begint altijd bij het gevoel. Ja, no, ik bedoel, Het is Dus dat betekent, dat is 40 jaar. Deze muziek kun je niet anders maken als met gevoel, want anders is het niks. Het is niet zo, kijk, een tennisser begint die bal te slaan en op gegeven moment begin je hem te voelen en op gegeven moment kom je erin. Maar je moet, dus je, je, je doet het net andersom. Je gaat eerst voelen. Ja. En, maar hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, voor je opkomt, wat gebeurt? Ja. Hoe kom je op? Ik heb ook gehoord dat je vaak uh, band speelt en dat je het dan pas opkomt. Ja. Hoe, wat, wat gebeurt precies? Nou, ik moet in ieder geval twee uur van tevoren in het theater zijn, zodat ik of op de plek waar ik moet spelen, zodat ik goed kan aanvoelen wat er allemaal om het toegebeurd. En dat probeer ik gewoon toch... Pardon, op een relaxte manier de boel... Ja, we zijn wel allemaal vrienden, dus... De sfeer is dan vaak wel goed. En dan probeer ik dat toch zo goed mogelijk te kanaliseren, dat gevoel. Hoe lang heb je bij dat liedje... Aan die eerste vriendin... Hoe heet ze? Miep. Hoe lang heb je bij dat liedje aan Miep gedacht? No, nog altijd als je dat zingt, nee toch? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar ik maar vind, ik vind, het, ik vind het ook uh, nu langzamerhand een zeer universeel ding. Nou, ja. Precies. En hoe lang is dat niet universiteit, nou, universeel Nou, ik weten. heb daar wel een paar ja, last van gehad, ja. ja. ja. En, uh, maar ja, dat, dat was dan... Toch toen ik daar met Erwin over sprak, want Erwin is een Indische jongen, is mijn gitarist. Het zijn is een jonge jongen ook, relatief, hè? Uh, ja, Erwin is uh, 48 of zo. Ja, ja. hij is de jongst, hij is jongste broer. van. En boom! Ja. Hij is mijn broer, ja. weet je wel. Ik heb met zijn broers gevolleyballed al. En, uh, ja, nee. En wij, wij reizen al 18 jaar samen. En wij luisteren altijd naar jou. Ook nog een keer. Dank je wel. Dan. Nee, maar dat is, dat is echt waar. Dat laatst met, nou ja, dat heb ik al grijs verteld. Nou, dat niet. Ja. Maar, uh, ja, wij reizen altijd samen. En ik kan dan. Ja, dat is ook een goed gevoel. Omdat wij eigenlijk ook vrienden zijn. Nee, je zei broers. En dat meen je Ja, broer, maar. Erwin, maar die andere jongens, omdat we vrienden zijn met elkaar. Kunnen we het ook zo lang volhouden en kunnen we dat ook opbrengen? Want. Nou, je. geloof waren bij MIPJZ. Toen ik met Erwin daarover sprak, toen heb je. Toen wilde je iets zeggen, maar toen. Ja, dat was toch. Dan was ik toen uiteindelijk, uh, na 40 jaar, vond ik dat toch wel heel apart. was ik wel blij dat ik, dat ik op een gegeven moment wist waar het over ging. En het was natuurlijk wel een afknapper, maar aan de andere kant was het ook bevrijdend. Toen dacht ik van, dan is het toch maar goed dat het gegaan is zoals het gegaan is. Ja. Heb je met die eerste liefde, je tweede liefde, vaak lastig gevallen door het daarover hebben? Of... Want je tweede liefde, daar ben je al heel lang mee, nee? Daar was ik uh, elf jaar of zoiets. Was ik, want met die tweede liefde ben je uh, nog altijd. Dat is, uh, nee, wat, nee, dat is, uh, waar, douina, daar ben ik al heel lang bij. Ja. Nee, Dowina is ook, dat is zo. Uh, jawel, maar die heb je nooit lastiggevallen met, die, met deze liefde. Voor, nee, nee, voor Miep. nee, nee. Dat nee, heb je nooit. Nee. Uh, gewoon dat, wat, dat, dat, dat zo... je jou trof aan de drank ergens in de kelder en zeggen wat heb jij? En je dacht: nee, nee, nee, ik maar, denk aan Miep. Nee, maar Darwin is, veel, die is heel praktisch. En, die is, dat is een Groningse en die zijn, nog, die zijn heel recht door zee. En zo iemand heb ik misschien wel nodig, weet je wel. En wat doet, wat, wat? Zij zitten de zorg, maar ze, heeft ook, ze doet ook nog wat met dieren. Maar ze heeft een groot hart als je doet wat zij doet... met, met, met moeilijk moeilijke uh, psychiatrische inrichting, weet je wel. Ja. Met dat soort mensen. Als je daar geen groot hart hebt, dan hou je dat helemaal niet vol. Dat doet zij? Ja. En, en, hebben jullie kinderen samen? Nee, nee, nee. nee. Ja, god, ik ben... Dat, dat, dat is er niet meer van gekomen. Ik wil niet uh, op mijn 64 of op mijn bij de kleuterschool staan of zoiets. Maar je bent toch... Hoe lang ben je nou met haar? Uh, wij wonen 15 jaar samen. 15 jaar samen. Nou ja, dus dat... Dan zou je niet meer bij kloterschool staan als je op tijd bij was. Dan, dan zouden ze nou vijftien zijn. Dus. Ja, maar ja, toch. Wij, zij, zij zitten niet zo overleden en ik ook niet. En we hebben het erg, erg leuk samen. Dus we ja. kunnen gaan en staan waar we willen. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal voordelen. Maar je hebt natuurlijk toch nooit familie gehad. Niet als kind. En nu heb je later ook geen familie gehad. Nee, ik ben de laatste ook nog van de meschees. Van die tak. Je bent de laatste? Het laatste van die tak van de mousquetjes. Van Moschee's. Ja. Die, die turf. Uh, ze, ja, ja. Ze, ze waren turf. Uh, Turfschippers uh, en veenarbeiders, ja. Ah, maar Ik heb de... Arme mensen, eigenlijk. Heel arm, ja. Ja, als je ook ziet in die stamboom, dat ze soms zes, acht kinderen hadden. En dat er in die tijd, dus in begin, eind uh, 1800 nog waar. Begin 1900, heel veel kinderen door slechte voeding en slechte. overleden. Soms wel twee, drie in zo'n gezin. Dus dat. Ja, dit was hard werken. Dit is het moment voor blues. Heb je een blues meegenomen? Heb je een... Ze hebben vast wel wat. Ze hebben, ze hebben wel een stuk jazz hè, van uh, Art Blakey en de Messengers. Dat is eigenlijk ook blues. Ik reiziger het niet vind je, dat trof mij zeer. En ik draai ook veel van dit soort organisatie. De vriend, uh, Han Reiziger, is overleden. Zeg iets over hem. Een paar woorden, een soort necroloog uh, op jouw manier, zoals je dat kan. Ik ben in gesprek met Harry Muske, de man van QB en zijn Blizzard. Ja, het, het, het, ik heb van Han uh, een heel groot gedeelte van de liefde voor de muziek meegekregen. En ik, uh, ik, uh, ik heb hem onlangs nog gesproken, aan de, drie maanden geleden nog gesproken aan de telefoon en hij wilde nog wat gaan doen met spinvis, maar het uh, is er helaas niet van gekomen. En uh, mijn hand die wordt erg bedankt voor uh, wat hij mij uh, allemaal bijgebracht heeft. Ah, it's just a Later na nachts bij me zit uh, Harry Muske van QBM de Blizzard. Toen die een jongetje was wilde die dokter worden om zijn moeder te genezen. Te helpen genezen omdat uh, zij had multiple sclerose. Later heeft hij gehoopt en contact te krijgen met zijn vader die eindelijk tijd had. Uh, omdat hij altijd zo liefdevol voor, voor moeder heeft gezorgd. En hij heeft uiteindelijk contact gekregen met zijn publiek... die hem al 40 jaar trouw is en die van hem houdt. En vandaag door zijn manier van zijn defineert die op zijn eigen manier het woord liefde... en zo kunnen wij allemaal in ons leven het woord liefde definiëren. Of wij kunnen voor andere woord kiezen. Geweld bijvoorbeeld, of flink zijn, of wat dan ook... Maar dat is aan ons en ik ben blij dat je bij ons bent. Ik hou van jou en ik hoop dat je me vergeeft... dat ik tot een week geleden niet wist wie je, je bent. En jij luisterde naar ons programma. En ik wist niet wie Harry Muske is... terwijl ik een Nederlandse paspoort heb. Dat is eigenlijk grappig. <lacht> <lacht> Het zei je vergeven, maar. Dankjewel. Dank je wel. Waar zou je dat tot slot over willen hebben? Is er iets wat je zou met mensen willen delen... want uh, je bent één van de luisteraars... en wat zou je met ze willen delen? Wil je ze iets praktisch zeggen waar ze... Ja, je houdt van Grieken. Ja, je, je hebt in Griekenland heb je ontmoet een, een man... Uh, die, die mij onbekend was. Ik heb het genoteerd. Uh, uh, de boek van een man... Dat is een uh, Nikos... Nikos Kazansakis, ja. Zeg daar iets over die ja, man. Nou, Waar, waarom waarom ik, dat, dat Kazansakis, die uh, in Report to Grego... De, El Grego, was, ook komt van Creta Daar zegt hij op een gegeven moment iets... dan, zit dan uh, is de grootvader die overlijdt... en die roept de hele familie ah. bij elkaar. En uh, die zegt dan uh, zoiets van... Uh, uh, dat ze goed voor het dier moeten zijn... En uh, dat, dat waren mensen uh, een lange tijd geleden. En uh, je moet ook goed zijn voor de bomen. Want dat waren ook mensen lang geleden, maar zij wisten het niet. En ja. Karsel Zakis is uh, echt fantastisch. Ik hoop niet, ik vrees niet, ik ben vrij. staat op zijn steen. Ja. En dat geldt ook een beetje voor mij eigenlijk. Ja. En ik hoop dat een heleboel mensen dat ook zullen kunnen. Ja. Uh, je hebt geen kinderen. Als je er straks niet meer bent... dan blijft over je muziek. En ook een standbeeld. Hè? Want je hebt een standbeeld bij het leven. Hè? Je hebt ook een levende legende. Maar is dat dan niet een beetje weinig, dat in plaats van jouw ziel? Want hoe mooi een standbeeld ook is, ziel heeft die niet. Ja, ik bedoel... Uh, de... Het is de enige wedstrijd die we niet kunnen winnen... Maar zou je eigenlijk niet moeten bedingen in je testament... dat na je door die standbeeld opgeblazen moet worden? Dat voor mij... Uh... <laughs> maar hij staat wel op de goede plek. Ik, weet, ik bedoel, hij staat in Grollo, daar wonen 500 mensen. En hij staat voor de kroeg, weet je wel. En yes. dat vind ik wel goed. En als het Nederlands elftal straks voetbalt, heeft hij een oranje das om. Dus dat is prachtig, toch? Ja, En de mensen moeten vooral blijven naar de bomen kijken en naar de bloemen. En uh, niet naar dat, naar dat soort stenen beelden. En, dat en, ook is maar, niet, meer in en ook niet alleen maar in geld denken. Want dat, uh, de, en wat meer in, in, in welzijn en wat minder in welvaart misschien. Ja. Je bent uh, van je muziek niet echt rijk geworden. Wel vrij, wel vrij, hè? Want je bent, uh, ja, maar ja, blues is natuurlijk toch een minor, minor music. Ja. Zou ik maar zeggen dat het een heel klein gedeelte van de markt is. En ik ben, ik ben, ik ben een liefhebber. en Ik ben met die muziek begonnen. En daarvoor speel ik het met veel plezier. En uh, er zijn heel veel, ik, door de jaren heen zijn er heel veel mensen... Die komen al, het zit altijd vol bij ons. En uh, ik bezorg mensen toch een leuke uh, goede avond en daar gaat het eigenlijk toch ook om. Uh, hoe, hoe, hoe zou je je uh, begrafenis willen zien? Hoe moet die zijn? Nee, die, die, die, die, gewoon een Drentse, Drentse zwerfkei. En heel uh, simpel, met niet veel mensen erbij. Wat is zwerfkei? Nou, die hunebedden weet je wel. In Drenthe heb je die hele oude trechterbeker graven. Aha. Die allemaal op elkaar staan. En dat zijn van die hele grote stenen. Eén zo'n steen moet daar komen en daar staat iets op. En ja. dat is her. En, en, en muziek wil je horen? Nee, dat hoeft niet per se. Nee. Dat hoeft niet per se. En stilte is ook muziek? Ja, absoluut. Luisteraars, dit was Harry Muske. Dit wordt moeilijk voor de volgende gast. Om net zo openhartig te zijn. En net zo zichzelf te zijn. Ik zal hopen dat wij zo'n gast vinden. En ik hoop dat ik hem erbij kan helpen. Tot dan. Harry Muskee was dat in een aflevering van Simeck 's nachts, een bijdrage van de RVU die eerder werd uitgezonden in juni 2006. Martin Simeck was in gesprek met hem. Harry Muskee overleed op 26 september. Hij is 70 jaar geworden. Voor vragen over onze uitzendingen kunt u mailen naar nachtvluchten@omroepmax.nl. Opmerkingen via Twitter. Gebruik dan de uh, hashtag NVR1. Dat staat natuurlijk voor Nachtvluchten Radio 1. Ouderwets schrijven kan ook nog steeds, hoor. Doet u dat maar gewoon naar Omroep Max ter attentie van Nachtvluchten... postbus 518-1200 AM Hilversum. Je moet natuurlijk wel een postzegel op de envelop plakken... want anders moeten we een strafport betalen en daar houden we niet van. Nou en zo zijn we dan op één minuut na toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending van deze week. Een aflevering in de Vitale Vrouwenmaand met Merel Lasseur. En zij zit al hier in de studio en, Nou, ik ga straks het komende uur helemaal met haar vullen. Tot na het NOS Journaal van zes uur. Wij gaan even de stoelen bij elkaar schuiven. Tot zo.